Goedemorgen, ik ben Dilke Deertsra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een Duitse neonazi moet levenslang de cel in... Stefan Ernst vermoordde anderhalf jaar geleden een Duitse politicus die meer vluchtelingen wilde toelaten. Correspondent Judith van der Hulsbeek vertelt over de moordenaar. Die Ernst, Stefan Ernst, dat was echt een neonatie in hart en nieren. Bekend bij de autoriteiten al vanaf zijn jeugd gewelddadig. Op zijn vijftiende stak hij bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, Gooide hij een molotovcocktail uh, naar een, een, een, een huis van een Turks gezin. Hij heeft een asielzoekerscentrum in brand gestoken. Ook meerdere mensen mishandeld en aangevallen. Daarom loopt er nog een onderzoek naar naar de inlichtingendiensten in Duitsland, want die hadden de moord misschien wel kunnen voorkomen als ze hem beter in de gaten hadden gehouden. De politie heeft een jongen van 14 opgepakt voor de brand in het Rotterdamse pretpark Plaswijk. Daar brandde vannacht een theatergebouw helemaal uit. De brand is waarschijnlijk aangestoken, op Snapchat gaan daar beelden van rond. Corona-onderzoekers kunnen beginnen met hun werk in China. Ze gaan namens de Wereldgezondheidsorganisatie uitpluizen hoe en waar het coronavirus precies is ontstaan. Onderzoekers waren al een tijdje in Wuhan... maar zaten in een hotel in quarantaine. En dit is de populairste nieuwe serie op Netflix ooit. All is fair in love and war. Miss Daphne Bridgerton. Bridgerton werd in de eerste vier weken in 82 miljoen huizen gestreamd. In meer dan 80 landen staat de kostuumserie bovenaan de lijst... met populairste Netflix-titels...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 zin in ZFM ZFM met nu in Zandvoortse zaken Red, something got me started. Hey, welkom in het tweede uur van Dromenzee. En uh, nou, ze is inmiddels binnengekomen. Ik vind het wel weer heel gezellig. De meeste interviews hebben we altijd uh, telefonisch, maar uh, we hebben eindelijk weer eens een gast gewoon in de studio. Dus dat is heel leuk. Dus uh, na het volgende nummer, dan uh, gaan we in gesprek met Grace Spiegel over hoe zij haar dromen in de afgelopen jaren heeft waargemaakt. Na Savine met uh, Never Compare. Het ritme, het ritme, ritme. van ZFM. ...vol met mooie verhalen. Ja, elke week gaan we in Dromenzee op zoek naar uh, mensen... ...die hun dromen hebben waargemaakt of uh, door druk bezig zijn om, uh, om dit te doen. En hun verhalen kunnen voor jou misschien weer uh, net even de inspiratie zijn... ...om ook zelf uh, je grote droom achterna te gaan. En deze week spreken we met de Zandvoortse kunstenaar Grace Spiegel. En zij ontwikkelde een bijzondere schildertechniek... ...waarin uh, ja, haar bewondering voor de 17e-eeuwse kunstenaars te zien is... ...en haar liefde voor de kunst en antiek. Uh, in Azië. Goedemorgen, Grace. Ja, goedemorgen. Welkom in de ZFM-studio. Dankjewel. je hey, Jouw leven, dat leest als een, als een aaneenschakeling aan dromen... die je allemaal waarmaakt. Um, kun, kun, je ons een beetje, kun je de luisteraars een beetje meenemen... in, uh, nou, in, in wat jij de afgelopen jaren zo allemaal hebt gedaan... en voor elkaar hebt gekregen? Um, nou, ik heb een uh, interieurzaak gehad... met een compagnon in Amsterdam. Die konden wij toen overnemen. En dat was ontzettend leuk... Uh, na een aantal jaar, ik denk na een jaar of twaalf of zo... dan was ik het een beetje zat. En toen kon ik het, uh, mijn deel verkopen. Liep ik met mijn man uh, een hotel te, uh, uh, tegen het lijf. En met mijn schoonouders. Hier in Zandvoort, hè? Ja, hier in Zandvoort. Ja? Ja. En we toen uh, konden we het toen kopen. Dat is natuurlijk wel een, een langer verhaal dan dit. Dat ik het zo zeg. Maar goed, dat zijn we toen opgestart. En uh, nu, uh, ja, na acht, negen jaar... Uh, dat gedaan te hebben, ben ik, uh, heb ik besloten om uh, verder te gaan als kunstenaar. Uh, en uh, zit ik nu, zeg maar, met een, uh, een prachtig atelier op de Prinsengracht in Amsterdam en uh, verdien daar nu mijn, uh, mijn boterham mee. Nou En het, het knappe is, want we hebben elkaar uh, van de week al heel eventjes gesproken. Het knappe is dat je uh, zowel dat hotel, dat was uh, die jullie hadden daarvoor geen ervaring. Nee. En, uh, en dat hebben jullie tot een succes gemaakt. Ja. En uh, nou ja, kunstenaar, dat zal je niet van de ene op de andere. Ik, ik neem aan dat je. Heb je altijd al geschilderd? Nee, ik heb eigenlijk nooit geschilderd. Uh, ik ben uh, vijf jaar geleden begonnen. Ik dacht op een gegeven moment: och, ik wil wat doen. Ik wil het creatiefs doen. Ik wil... En toen ben ik naar, heb ik mezelf aangemeld op een uh, kunstacademie in Haarlem. En dat uh, klinkt uh, hoogdravender dan dat het is hoor. Want in principe wordt iedereen daar wel uh, aangenomen. En ik deed het deeltijd. En toen ben ik gaan schilderen en ik was zeker niet de beste. Ik was zelfs een van de slechtste, maar ik heb gewoon een soort van eigen, uh, ja, een eigen onderwerp... Uh, wat ik nu uh, vaak schilder wat ik ontzettend leuk vind om te doen. En uh, dat is aangeslagen en uh, ja, daar ben ik nu verder uh, aan het uitbreiden. Ja, wat heel leuk. Dat blijft altijd natuurlijk een beetje lastig van radio... dat we niet de plaats kunnen zien, maar... Mensen kunnen het wel eventjes op jouw site, gracepiegel.com of ook op Instagram, uh, Grace Spiegel. Zeg ik goed, hè? Ja. ja. Goed. Uh, ja. Daar, kunnen ze, daar kun je het bekijken. Want dan ja. Ja, zou je het zelf kunnen beschrijven? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe ziet jouw kunst eruit? Nou ja, het zijn eigenlijk voornamelijk uh, dames uit Azië wat ik schilder. Ik wil er ook al helemaal geen land aan uh, geven. Want de ene zegt, oh, ik vind het Japans. En de ander zegt, ik vind het Indonesisch. En de ander vindt het Chinees. Maar, uh, nou ja, dames uit Azië. En, en meestal met een kimono. Ik ben ongelooflijk gefascineerd door kimono's. Omdat het eigenlijk al zo oud is. En het is zo tijdloos en zo mooi. En ja, dat vind ik ontzettend leuk om, uh, om te schilderen. Ja, ja ik, ik, heb, uh, ik heb natuurlijk eventjes rondgekeken op je, op je site en, uh, en, en op Instagram. Uh, het is, het, ik moet zeggen, het is moeilijk te beschrijven. Want het is. Het is uh, op een of andere manier. Het is heel realistisch, maar niet. Het is, maar, maar, ook juist weer heel zacht en ja, ik vind het. Dat is wat lastig met kunst, hè? Het Klopt. is moeilijk, moeilijk om te omschrijven. Ja, dromen. Dat is ja. inderdaad het goede woord. Ja. Dat is het goede woord. Nou, dat is toepasselijk in deze show. Dat het iets dromerig is. Ja. Hey, en, en um, um, je vertelde ook dat je heel erg geïnteresseerd bent door die uh, door 17e eeuwse kunst. En dan volgens mij met name met het gebruik van licht of niet. Ja, licht en, en de kleuren. Ik ben heel erg geïnspireerd door Breitner. Uh, ook door de kimono-meisjes. Ook door uh, de verf, het olieverf wat ik gebruik. En, uh, ik gebruik maar zes kleuren. Ik probeer alles te mengen. En mensen die mij kennen weten hoe ik schilder. Ik schilder eigenlijk met een paar kwasten en uh, smerige doekjes. En uh, ja, daardoor kom ik tot het juiste resultaat voor mij. Nou, oh, wauw. Hé, hey, en um, weet je, ik denk dat heel veel mensen die. die... Die hebben een, ezel in hun, in hun, uh, een schildersezel in hun huis staan. En uh, die, die proberen dat af en toe. Maar er zijn er maar echt enkele die ervan kunnen leven. Hoe, hoe is dat? Hoe, hoe, hoe denk je dat dat zo opeens gelukt is? Um, nou, ik denk dat het gewoon een combinatie is van factoren. Ja, je hebt geluk gehad dat je een onderwerp hebt wat mensen aanspreekt. Uh, veel mensen vinden het leuk, vinden het tijdloos. Ehm... Um... Ja, de men, de, ik ben op Instagram begonnen en dat is een ongelofelijk medium om uh, uh, uh, te beginnen. Ontzettend veel uh, likes gehad, complimenten. Ik verkoop ook heel veel via Instagram en ja, dat is ongelofelijk uh, geweest uh, voor mij. En ja. daar, Dat gaf mij ook eigenlijk de moed om uh, mijn uh, atelier in, uh, op de Prinsengracht uh, om de hoek van de Spiegelstraat te vestigen... Omdat, op een gegeven moment verkocht ik zo goed. en dacht ik, ja, nu moet ik een stap hoger, een stap verder. En ik kan het ook. En daardoor ben ik dat begonnen. Ja, ja want de Spiegelgracht is, is echt in Amsterdam... is ongeveer ja, dit is echt de hotspot van, ja, van de ateliers en kunsthandel. Ja. en uh, Dus als je daar in de buurt kan zitten... dan heb je in ieder geval al de goede loop. Ja, absoluut. Ja, dat zie je ook. Want mensen die kijken in de etalage... maken online afspraken... Een op een en ja, dat is, dat is geweldig en nu zijn er nog geen toeristen, dus je kan lekker rustig opstarten. Maar het is eigenlijk al sinds ik met de Kerst open ben een geweldig, uh, nou ja, een geweldige toeloop van mensen. Ja, wat bijzonder, ja. Ja, heel bijzonder. Hey, en... Um, um... Wat me dan ook wel uh, verbaast... is dat je eigenlijk een, een serie achter elkaar aan ondernemingen bent gestart. Want het, zoals je het nu vertelt over, over het schilderen ook... is eigenlijk ook weer voor jou weer een ondernemer. Heb je heel erg, zit dat ondernemersbloed heel erg in je? of niet? Ja, dat zit wel heel erg in me hoor. Dat zit zeker uh, bij mijn opa en bij mijn vader. Het waren allemaal uh, geboren ondernemers. En altijd als ik iets dan begin of wil opstarten... dan ik denk ik wel vanuit een onderneming. Een doel, uh, hoger opkomen... En mij gaat het dan eigenlijk helemaal niet zozeer om het geld, maar echt uh, om, om het doel te bereiken. Ja. Dat vind ik ontzettend leuk. Ja, dan ben je best ambitieus. Want je vertelde ja. net even tussen, tussen neus en lippen door dat je een interieurzaak had. Maar ook daarin had je jezelf een heel duidelijk doel gesteld, hè? Ja, klopt, ja. ja, ja ik wil dan de grootste uh, interieurzaak worden van Amsterdam. En als dat dan niet lukte, dan wil ik de meeste stoffen hebben. En volgens mij is dat toen gelukt. En in Zandvoort hadden we een hotel, dat hebben we zo uitgebreid. En hadden we zoiets van, ja, ik en mijn man, mijn schoonouders ook voornamelijk. Ja, we willen eigenlijk meer kamers, meer kamers. En dat is ook, ja, een doel hebben, dat vind ik heel leuk. En ja. dat doel toewerken, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Wat goed. Hey, en en uh, je bent dus nu, uh, hey, je atelier is in december uh, opengegaan. En uh, nou, de, de, de, de, de animo, hey, de, um, het enthousiasme over je werk is, is heel groot. Wat, heb je nu... Is daarmee dan het doel van het schilderen voor jou al bereikt... of heb je daar nog weer de volgende stap in? Ja, ik heb wel een volgende stap. Uh, dat ik denk van, goh, ik wil proberen om in het buitenland... Uh, uh, wat meer... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, wat meer bekendheid te krijgen. En, uh, dus dat is dan weer mijn volgende stap. Het volgende ja. doel. Ja, en nou, je vertelde net uh, eventjes... Uh, dat je uh, ook tijdens je vakantie... Uh, dan had je ook een, uh, ergens een... Jullie uh, ging je, je ging naar Italië. Dus dat is... Lang geleden, waarschijnlijk al. Anderhalf jaar geleden of zo. <laughs> Zoiets. Ja. En, uh, uh, en ook daar gewoon weer, uh, ja, weer geïnspireerd door de omgeving. En, en daar ben je toen op een hele bijzondere manier ook aan, je, aan de kleuren die je gebruikt gekomen, of niet? Ja, wij waren toen uh, in Venetië en toen zagen we eigenlijk een hele ouderwetse winkel. En uh, hun maakten hun verf zelf. Dus eigenlijk met uh, pigmenten en hoe ze dat dan doen met olie. En nou ja, een heel geheim recept. Ik, ik weet het ook niet helemaal. En toen uh, zijn we in gesprek geraakt uh, met die mensen. En hebben ze voor mij de verf gemengd in de kleuren die ik zelf ontzettend mooi vond. En uh, nou ja, dat ben ik eigenlijk uh, blijven bestellen. Wat mooi. Ja. Hey, en uh, wat we ook altijd proberen in het programma is, is om te kijken... van, nou, wat, zou nou, uh, wat zou nou de tips zijn voor andere mensen die toch ja, die, die altijd vooral bij de jamaren blijven hangen... als, uh, als ze zelf over hun, uh, over hun droom nadenken. Wat zou nou jouw tip zijn als, als seriedromen waarmaker uh, om, uh, voor mensen om het, uh, om het toch voor elkaar te krijgen? Ik denk dat het heel belangrijk is om te visualiseren waar je wil komen en waar je wil staan. En jezelf ook een doel stellen... En ik bedoel een doel, en, en dat hangt niet vast met tijd. Je moet wel de tijd hebben. En, uh, maar, nou ja, een doel stellen. Ik wil hier komen en het lukt niet altijd. Maar het is wel zo leuk om te werken naar dat doel toe. En ik denk uh, gaanderweg zie je natuurlijk waar je. Waar je... Uh, opties liggen en waar je belangstelling naar uitgaat. En die weg is ontzettend leuk. Oké, okay. dus, uh, dus zorg dat je uh, je droom ook een beetje ophakt in een, in een pad en ja. dat je dat pad eigenlijk kan bewandelen. Ja. Zodat je jezelf ook uh, kunt blijven motiveren door je elke keer wel eigenlijk weer ja, een succesje behaalt. Ook ja, dat is, dat is heel belangrijk. Ja, ah, wat goed. Hé, hey, en uh, dankjewel daarvoor. Wat een, wat een mooie tip. En ik had je ook gevraagd: van uh, nou wat. Wat voor muziek, want daar was ik dan zelf wel weer nieuwsgierig naar. Wat voor muziek zet je nou aan uh, als je aan het schilderen bent? Ja, ik heb altijd een beetje rustige muziek op. Uh, in dit geval uh, begin ik altijd met Karin Sousa. Mm -hmm. En dat is dan. Uh, nou ja, dat is een hele rits aan, aan, aan nummers die zij heeft. Het zijn eigenlijk allemaal koffers En die zingt zij dan heel mooi en rustig in. En dat vind ik fantastisch om uh, mee te beginnen. En ook om de hele dag op te schilderen. Heel leuk. Nou, we gaan er naar luisteren. Heel erg bedankt voor je komst, uh, En voor, voor je mooie verhaal. Gedaan. En uh, nou, als je geïnteresseerd bent uh, in, de, in de, de werken van uh, Grace... dan uh, kun je dus eventjes op uh, Instagram kijken... bij Grace Laagse Spiegel. Of uh, op haar eigen site, gracespiegel.com. En uh, nou, ondanks de coronatijd vertelde je net wel, hè, dat uh, als mensen ook willen komen kijken in je atelier, als ze alleen komen, dan, uh, dan kan dat gewoon ja, nog. Ik mag altijd een afspraak maken via mijn website en één op één is het geen probleem. Nou, super. Hey, hartstikke bedankt voor je komst. Heel graag En je gedaan. mooie verhaal. Karen Stuta, get lucky. Voortwoord ook op internet: internet. internet. www.zfmzandvoort.nl yeah, Let's do this. Yeah. yeah, yeah. Voor hoorde je Greg Spiegel, hier in Dromenzee. Hey, en uh, denk je nou zelf, Yo, ik wil ook wel eens een keer vertellen over mijn droom. Dat kan natuurlijk, hè. Je kunt me even een berichtje sturen op uh, ZFM Live, uh, Laagstreepje Dromenzee. Of uh, je kunt me even bellen. En uh, wie weet, zit jij hier dan wel uh, volgende week? En dan vraag je je natuurlijk af, oké, okay, maar welk, waar moet ik dan naartoe bellen? Bel 023 573 0393. Dat nummer 023 573 0393. Uh, we gaan eraan beginnen. Het half uurtje corona-vrij. Dit oh. zijn uh, Melody Vinted Future. All right. I can't stop being busy with you ever. Future. En uh, nee, ik heb het al eerder verteld, we draaien er wel vaker. Ze komt uit, uh, uit Volendam en, uh, en ze maakt prachtige muziek, echt uh, heel cool. Hey, en uh, vanavond, over prachtige muziek gesproken, tussen 8 en 10 is er natuurlijk weer een nieuwe alternatieve FM. En uh, daarin laat uh, Jaap Koper natuurlijk veel meer nieuwe muziek horen uit, uh, uit Nederland... Allerlei prachtige mensen die hij altijd weer ontdekte. en uh, die uh, hun muziek naar hem toe sturen. Dus zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Vanavond tussen 8 en 10 Alternative VW met Jaap Koper. Hey, en dan uh, kijken we nog even naar buiten. En het is nog steeds aan het regenen. Ik keek even naar de buienradar. en het uh, schijnt over. Uh, nou, om half één wordt het even droog. En dan als je naar de rest van de dag kijkt, dan blijft het een uh, bij graad of. Uh, 5-6. Uh, met een, um, met een uh, wind uit... Dus ja, wind. Zo, dat gaat goed. Met een oostwind uh, ongeveer windkracht 3. En dan kijken we even naar het weekend. En dan wordt het daar een graad of uh, 2. Met in de nacht zelfs nog iets kouder. En uh, volgende week klimt hij weer een beetje op. Maar het blijft een beetje kwakkelen. Zondag waarschijnlijk wel, gelukkig. Een uh, zondagdagje. Hey, en we gaan snel verder. Want we proberen zoveel mogelijk gezellige muziek... in dat laatste half uur uh, te pakken. En dit is The Babysitter Circus. Dat is een uh, band uit uh, Nieuw-Zeeland. Hun clip is fantastisch. Dat doen ze in een uh, flashmob midden in, in de prachtige haven van Orton. Dus uh, gaan we maar even kijken. Dit is uh, Everything's Gonna Be Alright. So you say everything's gonna be alright. I'm my left, gotta handle finesse And no stress would be best, yeah Pun essence or taste with the best In which case, I'll replace baby girl with the next Child, I never gave up on you, you never gave up on me But the time turned tricks and did no favors to so the, the time we tied, try to blind our eyes But we'll never catch us, cause we acclimatized No, our demise is not finalized Cause the sun is now, I feel the time is right So you say everything's gonna be oh. It's gonna be copacetic go if you let it be. Yeah. Kinetic energy is ready to be unstoppable, unbeatable, undefinable. Like sunshine, yeah. I pulled. Looked into the future and I saw a sign that said, Don't stop, get it, get it, you'll be fine. So when I tell you everything, be came the pie. I know, cause the universe told me, I. Ah? voice because I'm a key He's trying to make it and internationally. Right. So I say same for you? Imagine she was the girl in the picture, the one that you always wanted. And then she hit on you, you been steady with her and then she made you feel so low. But she gave her love conditional love, and then she made you feel yo-yo. Yeah, girl, you wanted to take this life apart, sing about it at turn the other way I'll never turn you down you turn me on don't speak out every meaning I don't belong to you you don't belong to me so don't hold on to Voor jou is. Maar ik word al echt ontzettend vrolijk van die nummer. En uh, we, wat zei We proberen er al zoveel mogelijk te krijgen in het laatste half uurtje. Dus we gaan ook gelijk door. En uh, ze wordt dit jaar 40 jaar oud. Maar dat zou je niet zeggen. Maar ze is absoluut de koningin van de pop. Dit is Beyoncé. Love on top. Queen Bee. Hey, en uh, precies tien jaar ouder is de volgende artiest dan uh, Beyoncé. Dus hij wordt uh, dit jaar 50. En uh, nou, we, we hebben het in dromen zijn natuurlijk vaak over, over dromen, waarmaken. En uh, wat Grace net ook zei, hey, je moet jezelf een doel stellen. Nou, het, het mooie van deze artiest is dat uh, hij had zichzelf uh, helemaal een toekomst als professioneel American voetballer gezien. Dus hij, hij, uh, hij is opgegroeid in Californië en uh, hij kreeg daar op een gegeven moment ook een, een beurs wat heel belangrijk is, zodat hij... Uh, zich op uh, het, het college of university... kon hij zich helemaal op het voetballen... Als, uh, kon hij zich helemaal op de Amerikaanse voetbal gaan richten. Alleen... toen uh, sloeg het ongeluk toe... en kreeg hij een uh, schouderblessuur. En uh, kon hij dus ja, zijn toekomst als uh, voetballer wel vergeten. Maar het mooie is... daar kwam eigenlijk iets heel moois uit. Want toen is hij uh, uh, bij, uh, bij een bekende... Is hij in een restaurant gaan werken. En uh, in dat restaurant ging hij ook af en toe optreden. En daar is dus een enorme carrière uitgekomen. Want uh, inmiddels is hij uh, ja, niet bekend geworden als American voetballer, maar is hij wel wereldberoemd als zinger. Dit is Gregory Porter. Liquid Spirit. We hebben nog tien minuutjes, dus we gaan kijken hoeveel we er nog weg kunnen krijgen. Mm -hmm. the rivers, let the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 Met, um, en dit is er zo Dit is The Look of Love van Nina Simone. In de... Um, Madison Park remix. Maar ja, ik vind dit echt een briljant nummer. Ik word er heel blij van. En hopelijk hoop ik jij ook. In dit half uurtje vrolijke, gezellige springmuziek. Leuk dat je luistert naar het Dit is Nina Simone, The Look of Love. Mind tonight, let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's bow and then seal it with a kiss. I can hide. Dus we doen er nog eentje. En dat is een, een nummer uit 1994 van Cheryl Crow. This is All I Wanna Do. Elke keer veel te snel voorbij. Hey, heel erg bedankt voor het luisteren. En heb je nou een idee? Wil je een keer wat vertellen? Of wil je over je droom komen vertellen? Stuur me vooral een berichtje via Instagram. Zfm ZFM live laagstreepje dromenzee. Dat is zfm laagstreepje. Zfm live laagstreepje dromenzee. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben Jan Wiedem. Tot volgende week. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.